Dat de doorrekening klaar is, betekent niet dat de onderhandelaars nu snel klaar zijn. De cijfers kunnen nog tot lastige slotbesprekingen leiden. Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwt dat Nederland zijn triple-A-status kan verliezen als er geen goed bezuinigingspakket op tafel komt. Dat meldt de Britse nieuwsite Telegraph. Als de nieuwe bezuinigingen Fitch niet bevallen, stelt het kredietbureau waarschijnlijk eerste verwachtingen voor Nederland naar beneden bij. De verwachting gaat dan van stabiel naar negatief. Daarna krijgt een land nog een bepaalde periode de tijd om maatregelen te nemen... voordat het bureau de kredietstatus eventueel verlaagt. Het CDA vindt dat de ontslagen COA-directeur Noorten Albayrak geld moet terugbetalen. In het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport van de commissie Scheltema staat dat al onjuiste informatie heeft verstrekt over haar salaris en de dienstauto. Dit is volgens CDA-Kamerlid Knops geld dat ze ontvreemd heeft van de belastingbetaler.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 meldt het tv-programma Nieuwsuur vanavond. De problemen zouden komen door de amateuristische werkwijze... van de afdeling laissez Passé, de centrale speel bij het uitzetten van vreemdelingen. Ook zou de werksfeer binnen de afdeling verziekt zijn. De afdeling is verantwoordelijk voor het regelen... van tijdelijke reisdocumenten voor vreemdelingen. De medewerkers zeggen dat het management goede contacten... met de ambassades die deze documenten afgeven niet belangrijk vindt. Het gevolg is dat ambassades weinig reisdocumenten afgeven.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 Dat is een stijging van ruim 20 procent. De afgelopen jaren was dat zo'n 10 procent. De forse stijging kan volgens het centrum voor een deel worden verklaard... door de grotere aandacht voor registratie. Museum Boymans van Beuningen, Museum Twentse Welle en Museum Foam... krijgen als eerste musea geld van het nieuwe Blockbuster Fonds. De instellingen gaan met het geld onder meer tentoonstellingen organiseren. Aan het fonds wordt meebetaald door de Bank Giro Loterij, het VSB Fonds... het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Van den Ende Foundation...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 Het weer vannacht buien en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgenochtend is het bewolkt en iets droger. Maar smiddags vallen weer meer buien met kans op onweer. De maximum temperatuur ligt morgen rond 14 graden. De komende dagen regelmatig buien. Met vooral s ochtends kans op droge perioden. Tot zover het NOS-journaal. Dit is AWB verkeersinformatie Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar is de weg dicht tussen Borne-West en Knoopend-Buren door een ongeluk. En die wordt daar omgeleid.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 omdat alle kinderen op de wereld dezelfde rechten hebben. Deel een foto van jouw blije kind op Kind.nl. Ik word blij van blije mensen. Wie zei er ooit, een man zonder auto is als een cowboy zonder paard. Welk automerk had de slagzin? De gestaalde perfectie. En met welke auto lacht hij iedereen uit? Autoreclame komt tot leven op de tentoonstelling 125 jaar autoreclame. Tot en met 29 april in het Lauma Museum in Den Haag.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 Noorten al-Bayrak werd vandaag ontslagen bij het COA. Weer moet er iemand opstappen die financieel gewin belangrijker vond dan het algemeen belang waarvoor ze was ingehuurd. En weer is er veel verontwaardiging. Terwijl we toch zo langzamerhand zouden moeten weten dat geld het enige middel is om iemand te verzwaren die wegens gebrek aan gewicht is bovenkomen drijven. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Waar komen toch al die wapens vandaan waarmee ze elkaar in Syrië op leven en dood bestrijden? En welke rol spelen EU-lid Cyprus en Turkije bij het doorlaten van die wapens? In Londen zijn binnenkort burgemeestersverkiezingen. Er is sprake van een levendige campagne, dat is een understatement... aangezien de twee belangrijkste kandidaten Livingston en Johnson... geen gelegenheid voorbij laten gaan om elkaar voor rotte vis uit te schelden. Morgen wordt er een lijst gepresenteerd met de meest bedreigde dorpen en buurtschappen in Nederland. In de zin dat ze dreigen te worden opgeslokt door een naburige gemeente. Straks een van de initiatiefnemers van de lijst en een beklemde burger. En morgen ook is het Dag van de Duitse Taal. Om vijf voor twaalf vertellen drie bekende Nederlanders over hun passie voor het Duits. En dan is er ook nog live muziek door Miss Montreal. Kortom, een volle uitzending die natuurlijk begint met een overzicht van het nieuws van vandaag woensdag 18 april. Deze wijze van optreden van de algemeen directeur... past niet in de publieke dienst. Dit is het harde eindoordeel van de commissie Scheltema... over directeur Noorten Al-Bayrak... van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De commissie werd ingesteld... naar klachten van medewerkers over het werkklimaat. Commissielid lid Rijsdijk over dat klimaat. Heel denigrerend. Uh, er werd uh, informatie ingewonnen om mensen heen... achter de rug van mensen. Uh, er werden mensen... Uh, gewoon te kakken gezet. Niet alleen in de directie raad, maar ook in vergaderingen... waar bijvoorbeeld 200 managers waren. reisdeek, zoomt meer kritiekpunten op. Ik vind dat de directeur en ook de directieraad van een organisatie... ervoor moet zorgen dat de, uh, dat de sfeer binnen een organisatie goed is. Dat er wordt samengewerkt, dat er veel transparantie is. Dat men met plezier naar zijn werk komt. Dat er vertrouwen is in de leiding. En dat is in het geval van het COA niet het geval. Al Bayrak bleek ook een lager salaris te hebben opgegeven. Ze heeft altijd gezegd dat ze 189.000 verdiende per jaar. Um, daar zat niet in uh, extra, uh, omdat ze 40 uur werkte in plaats van 36. Daarvan zei ze dat ze dat niet wist. En ook de compensatie voor de dienstauto zat daar niet bij. Dus het was aanmerkelijk meer dan de 189.000. En dan was er nog het gesjoemel met de kilometers van de dienstauto. Al Bayrak liep privé-kilometers achteraf... door haar secretaresse afschrijven als zakenkilometers. Rijsdijk? Dat vind ik niet integer. Over integriteit gesproken, koning Juan Carlos van Spanje mocht vandaag het ziekenhuis uit. Hij brak zijn heup bij de jacht op olifanten en dat staat een beetje slordig als je erevoorzitter bent van het Wereld Natuurfonds. Bovendien kostte de reis veel geld en dat in crisistijd. Hij kon dan ook maar één ding zeggen. Voor iedereen die geen Spaans verstaat, volgt nu een korte samenvatting. Sorry. Oh ja, Juan Carlos beloofde ook om het nooit meer te doen. Verder met de bespreking in het katshuis. VVD, CDA en de PVV zijn eruit... en hebben hun bezuinigingsplannen meegegeven aan het Centraal Planbureau. Parlementair verslaggever Dominique van der Heijden. Die cijfers komen waarschijnlijk morgen. Maar heel belangrijk is wat de uitkomst is van al die rekensommen. Valt het mee? Levert het voldoende op al die maatregelen? Uh, vallen de gevolgen nog enigszins mee voor alle Nederlanders? Ja, dan kunnen ze er relatief snel uit zijn. Maar valt het allemaal tegen? Is het onvoldoende? Moeten ze dus nog heel veel geld gaan zoeken na die toch al moeizame onderhandelingen? Dan kan het nog heel erg ingewikkeld en spannend worden. En zoals Geert Wilders afgelopen vrijdag nog twitterde... dan kan het dus nog echt alle kant op. Fooking is de naam van een plaatsje in Oostenrijk. Dat schrijf je als het Engelse fucking. Dorpsbewoners hebben al jaren last van grapjassen die de naambordjes pikken. En toch besloot de burgemeester vandaag de naam voorlopig niet te veranderen. Editie NL stuurde een verslaggever naar een Nederlands plaatsje met een vergelijkbaar probleem. Noem het een probleem, noem het grappig. Ik weet in ieder geval dat ik een journalistiek hoogtepunt beleef. Want ik sta live in Rectum. Bewoners gaan het overigens weinig schelen dat ze in Rectum wonen. Wat vindt u van de naam? Hartstikke een mooie naam. Nou, mooi. Ja, ik kan, kan niet zeggen wat er mis mee is. Nou, u weet toch wat het betekent? Ja, maar je hebt mooie Rectums en uh, minder mooie Rectums. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De kranten van morgen werden gelezen door Freddy van Tijn. CAO-bepalingen over loon, pensioen en scholing... die worden afgesproken voor tenminste 60 van een beroepsgroep kunnen door de minister algemeen verbindend verklaard worden. Dan zijn ze van toepassing op de hele beroepsgroep. Wie een eigen cao wil opstellen, moet dan ontheffing aanvragen. De regels daarvoor zijn streng en weinig bedrijven nemen de moeite. Minister Kamp wil volgens trouw dat het makkelijker wordt... om van de cao af te wijken. De cao moet meer een systeem voor zelfregulering worden, vindt hij. Volgens de Telegraaf gaat Nederland zich verzetten... tegen de nieuwe Europese pensioenplannen. Morgen buigt de ministerraad zich erover. Door de eurocrisis in de zuidelijke lidstaten wil de Europese commissie strengere regels voor de buffers van verzekeraars invoeren. Nederlandse pensioenfondsen worden ook als verzekeraars beschouwd en dezelfde strengere regels moeten dus ook voor hen gaan gelden. Nederlandse fondsen zouden daardoor jaarlijks tot 20 miljard euro extra opzij moeten zetten. Minister Kamp moet Brussel ervan overtuigen dat het Nederlandse pensioenstelsel niet te vergelijken is met de pensioenvoorziening in andere Europese landen en dat een extra buffer contraproductief zou zijn. Spits schrijft dat conducteurs bij de Nederlandse spoorwegen sinds 2009... elk jaar minder agressie en sociaal onveilige situaties melden. Er was een piek in 2008 met 7.781 meldingen. Vorig jaar waren het er iets meer dan 7.000. Helaas komt die daling waarschijnlijk niet doordat het aantal gevallen afneemt. Volgens een bestuurder van FNV Bondgenoten Spoor is het het topje van de ijsberg... Onder agressie wordt onder meer verstaan intimidatie, bedreiging, schelden en spugen. Heel veel voorvallen worden niet meer gemeld omdat ze zo gewoon zijn geworden, volgens de vakbond. Volgens twee onderzoekers leveren subsidie voor beeldende kunst geen topkunstenaars op. De afgelopen decennia zijn de overheidsuitgaven voor beeldende kunst sterk gestegen, maar het aantal topkunstenaars dat doorbreekt is tot een dieptepunt gedaald. De Volkskrant schrijft dat op grond van publicatie in het economen ESB. Sterker nog, een van de onderzoekers zegt... je kunt je voorstellen dat kunstenaars door die subsidies... een beetje lui worden en minder gaan presteren. Vorige week bleek uit een inventarisatie van Spits... dat low-cost vliegmaatschappijen vaak vliegen op bestemmingen... die mijlenver verwijderd zijn van de stad die ze noemen. Voorbeeld was Ryanair dat sinds kort op Paris vatry Disney vliegt... en die luchthaven ligt twee uur rijden van Parijs. Ik herinner me ook nog een voorbeeld van een luchthaven... in de buurt van Dubai waar helemaal geen openbaar vervoer is. Deze 60-kamerlid van Veldhoven vindt nu dat luchtvaartmaatschappijen... in het vervolg verplicht moeten worden... bijkomende trans transportkosten te vermelden. Morgen is het de dag tegen het pesten. Pesten is nog steeds een groot maatschappelijk probleem. Spits schrijft dat volgens recente cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut... ruim 10 van de basisscholieren wordt gepest... en ruim 6 in het voortgezet onderwijs. Het aantal pesters ligt op ruim 30 en vanmiddag tot slot werd bekend dat filmmaker Steven de Jong maanden na het Baghdad International Film Festival te horen heeft gekregen dat zijn film De Hel van 63 in de prijzen is gevallen. De Jong wist van niets. De Irakese ambtenaar die hem op de hoogte had moeten brengen was overleden. Het Nederlands Dagblad schrijft nu dat diezelfde Steven de Jong... door de Iraanse overheid gevraagd is... een Iraanse romantische film te maken in Iran. En de Jong is daarvoor al bij de Iraanse ambassade geweest. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, ik had het u beloofd. Ze zitten hier al klaar. Miss Montreal. En het eerste nummer dat ze gaan spelen is... I Know I Will Be Fine.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 have changed, but I'm still here. I'm stronger than I've ever been. The pain, the loss I felt within. It's you. It's you. All I know is that it's something new. I came You Miss Montreal, Montreal, u hoort ze straks nog twee keer. De Atlantic Cruiser, zo heet het schip dat aan de ketting ligt in een Turkse haven en voor beroering zorgt. Correspondent Bram van Meulen in Istanbul, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat schip zou wapens aan boord hebben met bestemming ja. Syrië. Wat weet je verder van? Nou, we weten dat de Turkse politie vanavond aan boord is gegaan van het schip, maar nog geen inspectie heeft kunnen uitvoeren om te controleren of er inderdaad. Iraanse wapens aan boord zijn bestemd voor Syrië. Uh, dat is in elk geval wel de beschuldiging die eerder al werd geuit... in het uh, Duitse weekblad Der Spiegel. Uh, die hebben contact gehad met de Duitse eigenaar van deze boot. En die heeft weer een e-mail gehad van een Syrische oppositiegroepering. Uh, die claimt dat er uh, inderdaad Iraanse wapens uh, aan boord zijn... van dit uh, Duitse schip dus, maar gecharterd door een Oekraïense firma... Uh, en uh, is vertrokken uit Mumbai en tussenstop heeft gemaakt in Djibouti en dus op weg zou zijn naar Syrië. En dat schip heeft zich wel wat uh, verdacht gedragen in de afgelopen dagen. Uh, we hebben begrepen dat uh, hij ergens tussen de kust van Cyprus en Syrië steeds rondjes heeft gedraaid. En een tijd lang ook zijn gps systeem heeft uitgezet dat het toch op duidt dat hij niet... Uh, Gezien wilde worden door de, door de kustautoriteiten. En uh, dat heeft nu de Turkse politie uh, en de kustwacht tot actie aangezet. En hoe gevoelig ligt dat voor de Turken? Nou, dat ligt uh, gevoelig voor iedereen natuurlijk. De Turken uh, zijn net zoals Cyprus, een EU-lidstaat, gebonden aan het handhaven van een wapenembargo. Uh, en willen natuurlijk niet gezien worden als uh, een land dat wapens, Iraanse wapens, nu doorlaat. Naar Syrië waar zo hard wordt gevochten. Ja. Wat is eigenlijk het Turkse beleid in aanzien van dit soort uh, wapenleveranties? Nou, het Turkse beleid is, is, is in de afgelopen maanden heel duidelijk geworden. Uh, ze willen dat Assad weggaat en uh, ze willen niet dat hij wapens krijgt. Mm. Uh, het beleid van Cyprus is veel vager wat dat betreft. Uh, je moet weten, daar komen nogal wat wapenladingen voorbij voor dat eiland. Uh, en in januari gebeurde dat ook. Een Russisch schip op weg naar Syrië kwam even in de haven van Limassol te liggen. Uh, en toen hebben de Cyprioten, uh, ondanks eigenlijk de richtlijnen van Europa... dat schip gewoon doorgestuurd nadat het had beloofd dat het uh, uh, dicht, dicht bij Turkije zijn lading zou lossen. Maar dat zou dus even, even goed Syrië kunnen zijn. Sterker nog, dat is later ook bevestigd dat dat schip gewoon naar de havenplaats Latakia is gegaan in, in Syrië. En de Cyprioten hebben daar dus het schip gewoon door laten gaan. En dat heeft waarschijnlijk te maken met een enorme ontploffing vorig jaar... van uh, containers vol met Iraanse wapens... die daar twee jaar lang in die haven hebben gelegen. Nou, je weet het, het wordt nog wel eens warm in Cyprus, 45 graden. En die containers zijn ontploft, hebben voor gigantische schade gezorgd... in Cyprus, stroomuitval, houden we op. Dus uh, de Cypriotische autoriteiten hebben toen gewoon besloten... wij willen dat niet meer, we moeten er vanaf. En die hebben dat schip... Toer laten varen. Oké, okay. nou goed, nu ligt er dus een schip voor de uh, Turkse uh, kust, zullen maar zeggen. En, uh, um, nou ja goed, het is nog niet helemaal bekend of er wapens aan zitten, maar de kans is groot. Dank je wel uh, zover uh, Bram. Uh, ook contact met Kokolijn, defensie defensiedeskundige van instituut Klingendaal. Dag meneer Colijn. Dag. Ja, gaat dat uh, vaak zo met wapenleveranties naar Syrië via dit soort uh, duistere constructies of per schip? Ja, dat gaat wel heel vaak zo. Sinds mei vorig jaar 2011 dus, is er een Europees een eu wapenembargo tegen Syrië van kracht. Ik weet niet of het net uh, helemaal goed overkwam... maar in ieder geval Cyprus is natuurlijk wel EU-lid, ja. Turkije niet. Dus Turkije zou zich daar eigenlijk niet aan hoeven te houden. Maar doet dat wel. Turkije heeft bij herhaling gezegd dat zij zich daar wel bij aansluiten... En die zijn dan ook natuurlijk, uh, uh, ja, die zitten te springen om, om, om hierin te grijpen. Want ja. dit zou zijn voor het regime van Assad en dat willen ze niet. Nee, even terzijde inderdaad, maar het is natuurlijk wel opvallend dat een EU-lid Cyprus het zich er niet aan houdt en uh, Turkije dat geen lid is van de EU wel. Nee, maar dat heeft te maken met de, de, de geopolitieke situatie. Turkije is zeer kritisch over de, het huidige regime uh, Syrië, dus geen geheim meer. En heeft ook zelfs vanaf november vorig jaar eigenlijk al gezinspeeld op de mogelijkheid om uh, licht militair te interveneren. Mm. En Turkije heeft ook onlangs bij de, bij de Friends of Syrië, de Vrienden van Syrië ontmoeting, begin april, uh, heeft zich aangesloten bij de oproep van bepaalde Arabische staten om desnoods dan toch maar tot uh, uh, wapenleveranties aan de tegenpartij, dus niet het Syrische regime, maar aan de oppositie juist, om uh, uh, um die te steunen. Mm. Niet om zelf te leveren, maar wel in ieder geval om het oproep te steunen. Nou zou het hier gaan om Iraanse wapens. Is Iran een van de voornaamste bronnen van wapens voor het Syrische regime, van Assad? Nee, toch niet. Oh. Um, het, Cypri, het, het Zweedse Vredesinstituut houdt wapenleveranties in de wereld goed bij. En die hebben ondanks een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat in de afgelopen vijf jaar de Syrische wapenimporten uh, voor het levendeel echt drie kwart, tachtig procent, bijna uit Rusland komen. Uh, op de tweede plaats gevolgd door, door Wit-Rusland. Uh, en dan mag je dan denk ik Oekraïne ook wel een beetje toerekenen. Die streken en dat Iran eigenlijk pas met 5% uh, ja, tot nog verder achter komt, weliswaar op de derde, derde plaats. Ja. Ik wil niet zeggen overigens dat Iran op dit moment niet uh, uh, zich schuldig maakt aan wapenleveranties. Iran mag het ook niet doen, niet vanwege zo'n embargo tegen Syrië, maar omdat Iran zelf vanwege zijn nucleaire programma een verbod uh, heeft uh, opgelegd gekregen om wapens te exporteren. Dus wat Iran doet mag weer niet omdat Iran zelf. <lacht> In de ban is genomen. Ja, ja, ja, Nog even over Europa. Uh, u zei het al, daar geldt een wapenembargo voor. Um, we hebben het dus ja. ook over Russische wapenleveranties. Uh, uh, gaan ja. die dan gewoon door ondanks dat wapenembargo? Of beperken ze zich toch enigszins? Uh, nou, ze doen het niet al te openlijk en, en, en ze wrijven op het ik geen zout in de wonden. Maar Rusland heeft uh, nog erg veel te goed. Van Syrië, Er is nog een orderportefeuille van een lopende bestelling van ongeveer anderhalf miljard dollar. Rusland wil dat geld wel graag zien, want Syrië loopt achter met betalingen. En een van de manieren om de Syriërs nog tot betalingen te bewegen... is om mondjesmaat door te blijven gaan hmm. met wapenleveranties. Maar Rusland weigert een VN-wapenembargo tegen Syrië te steunen. Dus het moet alleen van de EU en Amerika komen. Dus uh, Rusland levert uh, aan Assad, het regime van Assad. De rebellen, hoe komen die ja. aan hun wapens? Um, die krijgen ook wapens. En de, je moet één on onderscheid maken. De lokale markt, dat zijn de, ja, de vrije jongens aan de Libanese grens... die daar grote hoeveelheden Kalashnikovs uit Libanon opkopen. En die in voorraad houden, zodat de prijs lekker oploopt. Want we denken dat de behoefte aan die Kalashnikovs behoorlijk stijgt. Daar betaal je nou 2000 dollar voor ongeveer. Mm. Um, die zakt een beetje in, omdat Syrische verzet door heeft... dat je met Kalashnikovs, in ieder geval Assad, niet op de knieën krijgt. En dan heb je de wat internationalere markt. Um, en dan zien we dat daar wapens uit Qatar en Saoedi-Arabië... en ook wel uit Libië uh, richting het Syrische Nationale Raad gaan. Mm. Kortom, dat wapenembargo is eigenlijk een wassenneus. Uh, niet vanuit Europa, maar ja goed, als de rest van de wereld niet meedoet, dan slipt er natuurlijk altijd wat door. Zo is het, Kokolijn en Bram Vermeulen over wapenleveranties aan Syrië, naar aanleiding van een schip dat in de Turkse haven ligt aan de ketting, omdat het verdacht wordt van het vervoeren van wapens voor Syrië. Dan weet u dat ook weer. Gaan wij weer luisteren naar muziek, naar uh, Miss Montreal. En wij gaan, praten naar, uh, wij gaan luisteren naar uh, uh, I'm Hunter. Dat is tevens de titel van hun nieuwe album, I'm Hunter. Mijn dan een heel lief zacht jasje.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 De Sanne Hans, Kofus Groen en Peter Hendricks. Kortom, Miss Montre Montreal. Welkom bij de Boris en Ken Show. Zo noemen althans de Engelsen de verkiezingsstrijd... om het burgemeesterschap van Londen. En die wordt op de voet gevolgd door correspondent Arjen van der Horst. Daar Arjen. Hallo, goedavond. avond. Hi, we hebben het over Boris Johnson en Ken Livingstone. Jolige naam hebben de Engelsen verzonnen voor die campagne. Dekt de term de lading een beetje? Ja, nog een term, de blonde Bom versus red can. Ja, alsof het een bokswedstrijd is. En ja, daarmee hoor je eigenlijk helemaal niks over de andere kandidaten. Want er zijn er nog vijf andere burgemeesterskandidaten. Maar die doen echt voor spek en bonen mee. Dus het is een hele persoonlijke strijd tussen die twee? Ja, het zegt genoeg dat beide politici uh, vooral bij een voorname bekend zijn. Ken en boers. En die partijpolitieke kleur, die doet er eigenlijk wel toe. Uh, beide mannen... Ja, die gelden toch ook een beetje als een soort vreemde eend in een eigen partij. Een enfant terrible. Uh, niet vergeten dat Livingston, toen hij uh, voor het eerst uh, zich kandidaat stelde... voor burgemeesterschap in 2000, uit de partij werd ge getrapt. Want dat was tegen de zin toen van Tony Blair. Die moest hem daarna weer tanden terugnemen in de partij. Want Livingston won die verkiezingen... Ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor Johnson, de vapuit, de excentriekeling... Ook geen grote vriend van zijn partijgenoot, premier Cameron. Uh, die geldt eigenlijk ook als zijn grootste rivaal binnen de conservatieve partij. En dan heb je ook nog eens uh, beide heren, Ken en Boris, die elkaar niet kunnen uitstaan. Je zag laatst dat ook bij het radiodebat, zaten elkaar achter de microfoon. En Johnson, die echt letterlijk met zijn rug uh, naar Livingstone zit, die kunnen elkaars bloed wel drinken en zie hier uh, de ingrediënten voor een uh, knetterende burgemeesterstrijd. Ja, eventjes voor de, voor de, voor de goede orde. Uh, Boris Johnson is dus de huidige burgemeester van Londen. Hè? Dat is hij geloof ik sinds ja. een jaar of vier nu. En Ken Livingstone is dus zijn voorganger uh, geweest. Uh, kun je nog iets meer vertellen over die Ken uh, Livingstone? Uh, uh, wat, wat dat voor iemand is? Ja, een aparte politicus. Uh, net zoals Johnson een beetje een buitenbeentje, een echte socialist... Houdt er net als Johnson vreemde hobby's op na. Ik kweek salamanders bijvoorbeeld. Is ook goede maatjes met uh, Hugo Chavez, de, de president van Venezuela. Recenseert boeken op de Iraanse staatstelevisie. En een politicus, ook net als Johnson, die een talent heeft voor het beledigen van mensen. En laatst zei hij nog tijdens zijn campagne dat hij geen uh, campagne voert, voert onder Joodse, Joodse Londenaren... want die zijn toch te rijk voor Labour. Nou, daar kreeg, kreeg hij heel veel kritiek op natuurlijk... maar dat is iets waar hij zijn schouders uh, over uh, ophaalt. En bij Ken heb je trouwens wel al snel het idee... dat Groot-Brittannië nog hevig verwikkeld is in een klassenstrijd. Ja. Laten we even kijken, want je had het net over die debatten. Uh, laten we even luisteren naar een stukje uh, debat. Well, uh, we basically yeah, we both had media earnings. We both put them through a company. No, you not, not You did. don't avoid tax on that. You don't avoid tax. You have to I'm pay sorry. tax on the money you can I take just, out. Can if I you just want to do tax avoidance, avoidance? The difficulty. I'm not, the difficulty going, I'm not going to, the, the to comment on my tax affairs except to say this: I pay income tax. I'm proud of it. I think it's pretty. It's pretty disgraceful uh, to be attacked by uh, Ken Livingstone someone who deliberately set up a tax dodging maneuver and then then denounced everybody else who who who did so which does not make any difference. is this absolute line? Or is this stop dit gaat blijkbaar over uh, hun hun uh, uh, nou ja, hun wil om belasting te betalen leggen ze uit. Leg ja, dit is een heel heikel punt geworden in, de, in deze verkiezingen. De Livingston, zoals ik al zei, de oude socialist. De man die ook vaak zelf uithaalt naar de zakkenvullers, de rijken... die met allerlei handige belastingtrucs legaal en illegaal, belasting ontduiken. En nu hetzelfde lijkt te doen. Want hij heeft zijn, uh, zijn inkomen via mediaoptredens ondergebracht in een bedrijfje. Daarmee ontzeilt hij de inkomstenbelasting. Hij betaalt een veel lagere vennootschapsbelasting... Allemaal legaal. Maar het staat niet goed voor hem natuurlijk. En dit was natuurlijk voer voor Johnson... die hem daarmee echt om de oren kon meppen. Livingston, hij is echt een, een, een campagne kun je wel zeggen... Die, die sloeg meteen terug en die beschuldigde Johnson er zelf van... dat hij hetzelfde deed. Nou, dat werd door Jons, Johnson... Uh, uh, zij, die, die hoorde het ook hem ook zeggen, dat was een leugen. Na dit debat stonden ze naast elkaar in de licht... en Johnson die kon het echt niet verkroppen dat uh, uh, hem dat werd verweten... en die zette hem tegen de muur en zei drie keer in zijn gezicht... you fucking liar, gewoon in het bijzijn van de andere kandidaten en een journalist. Ja, ja. Heeft dat uh, modder, uh, gooien wat voor effect heeft dat op de kiezer dan? Uh, het wordt wel wat lelijker en uh, het lijkt vooral in het voordeel van Johnson te zijn... Ook omdat Livingston toch wel overduidelijk gelogen heeft... over de opmerkingen die hij heeft gemaakt uh, over Johnson. En uh, Livingston, je die, die zag ook dat hij dat wel besefte... en hij uh, besloot toen een van zijn attack-websites uh, te sluiten. Hij vroeg toen ook aan Johnson uh, hetzelfde te doen... want die heeft de Not Can Again-website, maar die weigerde dat. En het lijkt toch wel een beetje in het voordeel van Johnson te zijn... Uh, dat uh, dit moddergooien, al is het niet al te mooi natuurlijk... Uh, maar Johnson lijkt er in de opiniepeilingen niet, uh, geen, geen schade onder te lijden. Maar gaat het ook nog over hun plannen over de stad, voor de stad? Of, of, of, of wordt het daar helemaal nee. niet... Uh, nee. Oh, nee, logisch. nee, nauwelijks. Nee. <laughs> je, hoort, je hoort Johnson, die heeft een plan voor een kabelbaan in Londen... en Livingston ja, die wil, die gooit echt alles op de prijzen voor het openbaar vervoer. Hij wil de metrokaartjes voor de, me uh, de prijzen daarvan bevriezen. Dan heb je het wel gehad qua inhoud. En het gaat echt om die twee... Uh, persoonlijkheden die voortdurend met elkaar clashen. Dat trekt ook alle media-aandacht... en zuigt dus ook de zuurstof weg voor de andere kandidaten. Ja. Dan nou mag de winnaar van de strijd zich op 27 juli natuurlijk ook als gastheer van de Olympische Spelen in Londen... Uh, uh, presenteren om miljarden tv-kijkers welkom te heten... bij het begin van de Spelen. Speelt dat een rol eigenlijk in de felheid van die strijd? A Absoluut. Hè? Niet vergeten dat Livingston als burgemeester de Spelen binnenhaalde... en het vervolgens zijn burgemeesterschap moest teruggeven aan Johnson. En Livingston had uh, altijd gezegd dat een burgemeester van Londen... maar maximaal twee termijnen zou mogen doen. Nou, hij heeft twee termijnen gehad. Het is dus een belofte die hij zelf meteen breekt. En daarbij speelt absoluut een rol uh, dat de Spelen in aantocht zijn. En dat wordt toch wel gezien als een climax... voor wie dan ook burgemeester gaat worden. Ja. Op wie zet jij uh, uh, uh, je bed? Uh, dat doen ze altijd in Engeland. Ja, toch wel Johnson. Ja. Uh, gewoon omdat hij toch wel als authentiekere, charmantere uh, politicus overkomt. Ook al is het een excentriekeling. Een man die lijkt te grossieren in minnaressen, buitenechtelijke avonturen. Hij heeft drugs gebruikt. Uh, ook hij beledigt hele volkstammen. Ze zei hij eens, stemconservatief. En dan krijgt uw vrouw grotere borsten. En dan hebt u ook meer kans dat u straks in een dikke BMW rijdt. Daar lijkt hij gewoon mee weg te komen. Omdat Londenaren het ook wel leuk vinden. Omdat hij zo origineel is. En hij loopt dan ook ver voor in de opiniepeilingen, nu zo'n 6 procent. En eigenlijk Livingston is Livingston nooit bij hem in de buurt geweest. Oké, okay, dankjewel. Dat was Arjen van der Horst. Mocht u overigens beide heren zelf in actie willen zien... Dan kunt u morgen naar hun debat op Sky News kijken. Dat is om negen uur s avonds Nederlandse tijd. Um, ik ga even praten met uh, Sanne Hans, oh. onze, onze zanger. Ja, sorry. Ja, ik ik wil, ja, ja. Jullie, jullie zijn hier uh, uh, om je uh, uh, liedjes van je cd, je derde, cd. Uh, derde album is het nu, hè? Ja. I'm Hunter, ja. uh, te zingen. Uh, uh, een nieuwe mijlpaal las ik ergens, in welk opzicht? Nou, dat zijn ook niet mijn woorden, volgens mij. Ah, ja, dat of was de pers, wel, dat is het persbericht, hè? Dat is, ja, dat ja, is de manager ja, weer, die, natuurlijk. Nee, ja, nee, het is wel, het is wel een, een, een vooruitstrevende cd. En ik denk dat iedereen dat ook wel dan ook hoopte. Maar dat ze niet hadden verwacht dat het zo uh, zou zijn. Maar wat bedoel je met vooruitstrevend? Uh, dat je wel hoort dat ik nu echt alles eraan heb gedaan om heel dicht bij mezelf te blijven. Maar een hele andere sound te maken bij een, een album die er nog niet is in uh, Nederland. En blijkbaar vindt iedereen dat echt heel tof en dat het echt ook bij ons uh, past. Ja. Dus het zit helemaal in zo'n stijgende lijn. Echt een mijlpaal. Wat je zegt, kijk, je hebt hem toch heel goed eigen gemaakt nu. Ja. Uh, uh, een gedeelte is opgenomen in Nashville. Heeft het ja. te maken ook met die nieuwe sound? Uh, nou, niet zozeer met uh, Nashville. Omdat de jongens die daar nu uh, wonen, met wie ik het heb gedaan, die zijn helemaal niet vanuit daar. Maar het is wel, die weten er wel wat meer van dan wij allemaal. En die, die zijn al echt uh, zeven maanden verder of zo met sounds en, en uh, stijlen van ja. muziek. En dat heb ik nu uh, via hen dan naar Nederland gehaald. En iedereen die... Ik er wel van, gewoon een klein beetje. Maar nu, nu, nu, nu ja. heeft iedereen zoiets van, wauw, dat is toch wel heel vet hoor. Ja. Uh, overigens, je, de, de, de, je, je single hit, uh, I, I Wish I Could, hè, ja. was het? Die staat er ook op, op, ja. deze, op deze cd. Daar heb je die prijs voor gekregen, de schaal van Richter. Ja, dat echt uh, wat gaan jullie nu spelen? Wij gaan nu uh, nummer vijf spelen. Hoe heet het? Ja, <laughs> uh, dat heet Better... When it hurts. Dus. Better when it hurts. Ja, dat gaat okay. heel uh, diep. De Miss Montville. Midden in de nacht. I had a bottle all to myself. And now I'm lying out on the floor, who knows how long I'll be here, yeah. and everybody says I'm a mess, but they ain't got a clue who I Guys, I can call, and they just give me all that I want. They wanna try and save me. Yeah, I'm not afraid to live in the dark. I come alive when. Is Montreal. U hoort ze straks nog met hun versie van Goedenacht, vrienden. Bokkenbuurt, Spanga, Ruigoort, Geeuwebrug, Nutter, Potten, Canis, Onderdijk, Durgerdam, Watwaai. Ja, u hoort Martin Stevens. Hij is fotograaf en hij is een van de mensen achter het initiatief van de, uh, voor de rode lijst van bedreigde plaatsen. Uh, hoeveel plaatsen staan er op die lijst? Zo'n uh, 300. 300. En en hoe bent u er toe gekomen om die, die die die plaatsen in kaart te brengen? Nou, het is een uh, initiatief van uh, Frank van der Hoven. Het is een uh, topograaf. Hij, uh, het was een verzamelaar ook van posttempels. En uh, hij is daar zich heel erg uh, in gaan interesseren. Uh, en uh, ze wilden weer een, uh, een boek uitgeven van alle plaatsnamen. Dat is in 1850 uh, voor het laatst uh, uitgegeven. Alle plaatsnamen in Nederland. Alle plaatsnamen... Hoeveel zijn dat er dan? Uh, 6000. 6000? Ja. Oké, okay, en daar zijn er 300 drie, van, van, van bedreigd. Ja, nou, daar is wat mee. Ja. Ja. En, uh... en in welk opzicht worden ze? dan bedreigd. Uh, nou, dat kan op verschillende manieren zijn. Hè. Het, uh, de meest eenvoudige is dat ze gewoon niet in het postcodeboek staan. Hè, dat ze bij een naastliggend dorp zitten. En uh, tot het uh, extreme dat het uh, gewoon verdwijnt. hoort uh, is uh, zo'n plek. Hè. Ja, er mag niet meer gewoond worden. Het is nog steeds wel een plaats. Maar uh, ja, het is helemaal omsloten door uh, de Afrika-haven in Amsterdam. Ja. En, uh, maar ja, er zijn ook bijvoorbeeld uh, plaatsen waar geen uh, plaatsnaambord meer staat. En als je niet in het postcodeboek staat of er is geen plaatsnaambord... Dan dan Besta je niet eigenlijk, dan besta je niet? Nee, nee, nee dat dan ben je niet vindbaar en uh, maar dat vinden de mensen dat die daar wonen wel uh, toch wel anders. hoor. Ja. Uh, ja, ja. morgen wordt die rode lijst van bedreigde plaatsen gepresenteerd. Hoe wordt dat gedaan? Uh, we hebben een uh, uittreksel daarvan gemaakt en we presenteren dat aan de uh, wethouder van Lansing en dat is Van Lansingerland. De... Ja, Lansingerland. Die kent het niet. Ja. Nou ja, nee. nou, het is ja. zo'n fantasiename. Ja. En waarom en, daar? Nee, waarom daar? Dat is uh, uh, Kruisweg, uh, we dat oorspronkelijk bij, uh, bij Blijswijk hoorde. Uh, dat is een, uh, een buurtschap uh, bij Blijswijk. En uh, s, uh, daar zijn aantal ook fysieke bedreigingen. Dus uh, industrieterrein, uh, de hoge snelheidslijn uh, loopt er doorheen, uh, hoogspanningsleiding. En ze, ze willen een, uh, nog een parallelweg langs de snelweg uh, leggen, waar weer een stuk er vanaf gaat. En uh, er is een actieve buurtvereniging en uh, we vonden dat toch wel een, een leuke plaats. Ja. En uh, de wethouder die vond het ook wel aardig om het uh, in ontvangst te nemen. Ja, fysieke bedreigingen. Dat ja. betekent dat, dat, dat het op een gegeven moment opgeslokt wordt ja. door, door een spoorlijn of door ja, wat dan ja, ook. Ja, dan wordt er gewoon een stuk afgebroken. Ja, ja. He, dat, uh, ja. Ja. Aan de telefoon is Geurt Hilhorst. Uh, uh, dag meneer Hilhorst. Ja. U bent de inwoner van Hooglanderveen, heb ik mij laten vertellen. Waar ligt dat? Klopt, het ligt bij Amersfoort, tussen Amersfoort en Nijkerk. Ja, en hoeveel mensen wonen daar? Er wonen ongeveer 2000 mensen. 2000 mensen? Dat is ja. heel groot. Behoorlijke plaats, ja. ja. Ja, vind ik een behoorlijke plaats. En hoe lang woont u er al? Ik woon er 64 jaar. Juist, en gewoon, oh, u bent er geboren en getogen? Ja, ja, ja, ja, ja. ik ben ja, van ja. de week 64 geworden. Kijk, van harte gefeliciteerd. Ja. Uh, ver, ver, vertel, hoe hebt u die plaats dan uh, in die 64 jaar uh, zien, nou, laten we ons beperken tot de laatste jaren, zien veranderen? Nou, uh, een jaar of tien geleden is het buitengebied van, van Hoogland en Veen, zo'n 500 hectare weilanden, aangewezen als een uh, bouwlocatie. Ja? Vathorst. Bouwlocatie. Er komen tien dagen. Vathorst, koningen. dat is Amersfoort, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Die is en... ook door Den Haag aangewezen. En uh -huh. Amersfoort moest het maar een beetje accepteren. En, en dat betekent dat uh, Hooglanderveen uh, dan uh, deel wordt van Vathorst? Moet ik dat ja, zo zien? nou, uh, Vathorst ligt helemaal om Hooglanderveen heen. Oh. Alle 500 hectare weilanden worden volgebouwd. U wordt langzamerhand doodgeknepen, ja. als het ware. En uh, we hebben wel geprobeerd om die identiteit te behouden... door een uh, bufferzone te eisen. ja. En die heeft de gemeenteraad ook na een hele nacht discussiëren goedgekeurd. Maar helaas op het laatste moment heeft de wethouder nog een zinnetje toegevoegd van... Uh, een groene zoom van 30 hectare mede bestemd voor bestaande en toekomstige voorzieningen. Oh, dus... En wat hebben dus de ontwikkelaars <lacht> gedaan? Die hebben daar bijvoorbeeld de voetbalvelden ingelegd, 10 hectare. Dat is niet zo'n bezwaar. Maar ook kinderdagverblijven, nieuw dorpshuis, scholen... Allemaal voorzieningen van Vathorst. Ja. Dus die groene zomer is min of meer opgeslokt. Ja, dus ik de moet u nu voortaan... Vathorst, en daar konden ze in Vathorst zelf natuurlijk meer uh, woningen bouwen. Ja, dus nu bent u voortaan een Amersfoort eigenlijk. Ja, nou, we, we hebben nog wel de, de plaatsnaam. Hooglanderveen blijft wel bestaan, zeggen ze, als buurtschap. We hadden ook bebouwde komborden. Die, de komborden, ja? ja. De, de officiële. Mm -hmm. Maar we hebben geen wegen meer van, waar je van 80 naar 50 kilometer gaat. <lacht> dus wettelijk gezien mochten die bebouwde komborden niet meer blijven staan. <lacht> Het hebben wij wel gevraagd of we zelf plaats aan borden mochten maken, en dat zijn niet de officiële, maar ze lijken er wel heel veel op. Oh, Oké, okay. dus u hebt uw identiteit bent u nou van aan het proberen op. te bewaren. begrijp Inderdaad, ik. Ja. Dus u Deraad, bent nog steeds het een Hooglandenvijder. dus weer ja. dat uh, ze, gaan, ze moeten één keer in de tien alle bestemmingsplannen wijzigen of uh, vernieuwen. Ja. Dat is een wettelijke regeling. Een Hooglandenvijder heeft altijd een eigen bestemmingsplan. Maar in het kader van de bezuiniging en efficiëntie wilden ze dat ook maar opheffen en onder laten gaan in bestemmingsplan Vathorst. Juist. Dat nou. volgend jaar of over twee jaar weer hernieuwd moet worden, na tien jaar. Ik begrijp het. Daar hebben wij dus ook bezwaar tegen gemaakt. Oké, okay. meneer... Maar het wordt wel schijnbaar samengevoegd, maar nu heet het bestemmingsplan Hooglanderveen... En Vathorst. Nou ja, goed. Kortom, het is. Ja, nee, ho, ho, ho. Ik ga nog even naar meneer Stevens, meneer Hilhorst. Ik begrijp dat ja. u er niet over uitgepraat Raad. Maar uh, meneer Stevens, u, u reist door Nederland met uw camera om het allemaal vast te leggen ja. ook. Is dit een goed voorbeeld? Het verhaal ja, van de heer Hilhorst? dit is, is een vreselijk goed voor, uh, voorbeeld. Dat meer ja, ja, dat zien we heel veel meer gebeuren. Ja. Ja. En uh, nou ja, uh, het is niet de enige plaats waar dit gebeurt. Nee. En, en wat, jullie zijn van plan om die lijst doorlopend uh, um, bij te houden. Ja, bij te uh, houden. Ja. De, de, de, de, te te wel, updaten. Te updaten, ja. Heen. Natuurlijk, ja, ja dat, uh, er komen ook steeds uh, ook mensen die, uh, die ons bellen of mailen van... Uh, nou ja, mo je, moet je dit nou eens zien van uh, wat hier nou weer uh, gebeurd is. Uh, en dat is dan, uh, ja, dat kan ook zoals dit zijn. Uh, ja. Zooglande Veen natuurlijk, dat is ja. een overduidelijk uh, voorbeeld. Maar uh, ook dingen waar je wat je nog niet echt weet. Uh, Zo'n van die namen hè, die er net bij zat, Geelwe Brug bijvoorbeeld... Hè, dat, uh, s, uh, dat hadden we erin geplaatst als een, uh, een klein plaatsje... met een aantal uh, s, uh, uh, woningen. En uh, een oud-collega van me zei, van, nou, die ging kijken van... oh, nou ja, daar dat klopt helemaal niks van, van die uh, plaatsengids.nl waar het op staat. Mm. En, uh, s, uh, want er uh, wonen veel meer mensen. Dan bleek dat de gemeente Diever het wel in het postcodeboek had gezet... <laughs> en de gemeente Dwingelo niet het deel waar het onder viel... Maar uh, Frank van der Hoven die ging dus uit van het postcodeboek... en die zegt, hey. Gevelbrug, nou die heeft uh, 500 inwoners, weet je. Ja. Terwijl het er uh, 1500 waren. Maar wat wilt u ermee bereiken? Uh, aandacht voor, uh, voor dit soort uh, plekken. Het zijn natuurlijk toch gewoon de oude plekken in Nederland... Uh, ja. waar mensen gewoond hebben, waar een geschiedenis aan zit... waar mensen geboren zijn, waar mensen overleden zijn. En dan bent dat die geschiedenis verloren gaat? Die, we, de... die gaat verloren ja. als je daar niet continu aandacht aan besteedt. En dit is een van de manieren... Ja. Goed, morgen wordt de lijst gepresenteerd. De rode lijst van bedreigde plaatsen. Dank, Martin Stevens en Geurt Hilhorst. Het is fun voor twaalf. Oh ja. <laughs> Zo, uh, morgen is het de dag van de uh, Duitse taal, bedoeld om oud en vooral jong enthousiast te maken voor de taal van ons buurland. En uh, daarom heb ik aan de telefoon drie ambassadeurs van de Duitse taal: Ellen Ten Damme, Frans Timmermans en Evert Ten Apel. Ah, goed, ja, dag allemaal. Goedenavond. Uh, um, um, ja, Ellen ten Damme, welk Duits woord gaat, uh, het, van, van welk Duits woord gaat uw hart het meest kloppen? Oh, uh, weltschmerz. Weltschmerz. Wienzocht. Oh, dat, dat zit in de melancholische sfeer, mag ik wel zeggen. <lacht> ja, zeer. Ja. En, en waarom is dat? Um, ach ja, dat schiet mij als eerste te binnen... Um, er zijn vast heel veel mooie Duitse woorden. Want ik heb altijd het idee dat Duits uh, meer woorden heeft om uit te kiezen. Ja. Soms was ik de hele tijd in Duitsland aan het werk. En dan kwam ik terug in Nederland en dan wou ik iets zeggen. En dan kon ik niet op de Nederlandse vertaling komen. Maar die is er dan vaak ook helemaal niet. Nou ja, bij, bij zin zoekt wel, hè? Maar zin zoekt oh ja. is mooier dan verlangen? Nou, vind ik wel. Er zit een zucht in. Er zit een zucht in. Ja, dat is waar. Ja. Uh, Frans Timmermans, goedenavond. Uh -huh. uh, wat is het uh, mooiste woord voor u? Leidenschaft. Leidenschaft. Ja. Zo, waarom? Nou, het is uh, het woord dat het beste omschrijft, uh, wat Giordano Bruno noemt. Uh, een vuur dat brandt zonder dat je verbrandt. Ja, maar is het nou mooier dan passie of overgave? Het is meer dan passie. En leidenschaft is het hele spectrum vanaf lol via passie tot lust. En daar hebben we niet één woord voor in Nederlands. Nee, dat is waar. Nou, tot slot even ten apel. Wat is het woord dat uw hart sneller doet kloppen? Laufpensum. Laufpensum. Even ja, wacht, dus, wacht, wacht even, wacht, wacht even. Sportcollega speelt bij voetbalwedstrijden. Oké, okay, even nou. aan de andere vragen. Of zij weten wat dat betekent. Ja, ja. Oh. Ik, ik, ik had van even Tenapel oh. eigenlijk vaurukziere verwacht. Oh. Ja, die is ook goed. is ook goed. <laughs> goed. dan Gaan we terug naar Tenapel. Uh, wat betekent het? Uh, dat is loop. Duitse mm. voetballers staan bekend om hun loopvermogen over de Oussebaan. Oh. Een, een, een Duitse speler die aan de zijkant van het veld, het hele veld bestrijkt, had veel loofpensum. En daardoor winnen ze ook vaak. Ja, maar ik vind loop, loopvermogen echt net zo mooi. Ja, dan... ik vind het looppensum eigenlijk ook wel mooi. En de Oussebaan, dat vind ik ook wel mooi eigenlijk. De Ausenbaan. Dus ja. dat is gewoon de buitenbaan, of niet? Ja, dat is aan de, de zijkant bestrijken, zeg maar. Van, van het ene strafselgebied naar het andere strafselgebied. Een, een Duitse speler had zeer veel loofpensum over de außenbaan en daarom winnen ze vaak. <laughs> het is prachtig. Nou, zijn jullie ambassadeur van de Duitse taal, uh, heb ik begrepen, uh, Ellen ten Damme. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Um, ik ben ervoor gevraagd. Ik denk dat ze weten dat ik heel veel in Duitsland heb gewerkt. Oh, nee. En ook heel veel in het Duits heb gezongen. Uh, en nog steeds doe trouwens. Um, ja, ik ben fan van Bertolt Brecht en Eifel uh, en dat soort muziek. En uh, ik heb wel eens ja, met Nina Hagen ja, Kortom, is heeft allemaal wel een <laughs> beetje beïnvloed. Ja. Maar hoe gaan jullie uh, um, Frans Timmermans nu uh, de Nederlanders uh, enthousiast maken om dat Duits weer te omarmen? Nou ja, in de eerste plaats omdat het uh, een hele mooie taal is en je toegang biedt tot een cultuur met zulke mooie dingen in de literatuur en de muziek waar ook veel taal bij komt kijken. Mm. In de tweede plaats omdat een taal meer is dan een communicatiemiddel. Het, het geeft je ook een introductie in een hele cultuur. En een cultuur die ons zeer nabij is. En in de derde plaats. omdat we gewoon veel meer centjes kunnen verdienen. als we beter Duits uh, praten. En dat er ook voor heel veel jongelui. aardig wat werk uh, te vinden valt. als ze naast slecht Engels. ook goed Duits leren praten. Evert een apel behalve dat uh, uh, welbegrepen eigenbelang. nog, nog een, uh, een, een reden om Duits te, te leren? Nou, ik vind dat wij goed met onze buren moeten commun communiceren. En omdat wij. Uh... Wat kleiner zijn dan de Duitsers, vind ik dat wij Duits moeten leren. En dat is, en dat is ja. alles? Oké. Okay. Ellen, ten damme, tot slot? Ehm um... Ja, Duits is natuurlijk een beetje overschaduwd door de Tweede Wereldoorlog en terecht. Maar ik bedoel, ja, uh, ik kom uit uh, de Achterhoek. Ja. En uh, daar was het Duits heel normaal. Ik ben anti-Duits opgegroeid. Maar als je een beetje verdiept in de Duitse cultuur, ze hebben heel veel okay. cultuur. Ik ja. duits, zeg maar. Noem maar ook. Verdiep je erin en dan, dan ontdek je heel veel mooi. Dan gaan wij dan nu doen. Hartelijk dank. <lacht> Morgen is de dag van de Duitse taal. En dit is. Miss Montreal Als tot slot een goede nacht. De nieuwe Peugeot 3008 Hybrid 4 is de eerste vol hybride diesel ter wereld.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 Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar Mensenrelatie.nl. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl Soms leef je een leven langs elkaar heen, totdat je elkaar vindt.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 Dit is Radio 1.